De Stadsmuis en de Veldmuis Juffrouw Veldmuis woonde in een holletje onder een hoge groene heg. Elke dag ging ze naar de korenvelden om graankorrels te verzamelen. Soms had ze een dappere bui en liep ze zomaar een tuin in om een lekker hapje te zoeken. Vaak vond ze dan een paar kaaskorstjes of wat broodkruimels die de mensen voor de vogels hadden neergelegd. Op een dag kreeg ze bezoek van haar nicht, juffrouw Stadsmuis. Wat leuk dat je gekomen bent, zei juffrouw Veldmuis. Ik kijk altijd uit naar je bezoekjes, want hier op het land is het leven wel een beetje eenzaam. Ik kan wel de hele dag luisteren naar je verhalen over de stad. Ik heb zoveel beleefd dat ik niet weet waar ik moet beginnen, zei juffrouw Stadsmuis. Laat ik eerst wat lekkers voor je halen, zei juffrouw Veldmuis. Ik heb vanmorgen een paar bijzonder smakelijke kaaskorstjes gevonden. Juffrouw Stadsmuis kon haar oren niet geloven en ze piepte van het lachen toen ze zag wat juffrouw Veldmuis op tafel zette. Arme nicht, zei juffrouw Stadsmuis, wat heb je toch een treurig leven. Als je niets beters hebt dan kaaskorsten, kan ik beter maar naar huis gaan. Weet je wat, ga met me mee en blijf een tijdje logeren. Juffrouw Veldmuis dacht even na en besloot toen met haar nicht mee te gaan. Het was een heel eindlopen naar de stad, maar dat vond juffrouw Veldmuis niet erg. Toen ze eenmaal in de stad waren, liepen ze zoveel mogelijk door rustige straten. Toch kwamen ze nog een heleboel mensen en katten tegen. Juffrouw Veldmuis vond het eigenlijk best griezelig in de stad. Ze was blij toen ze eindelijk bij het huis aankwamen. Ik had niet mee moeten gaan, zei juffrouw Veldmuis toen ze naar binnen liepen. Ik denk dat je gauw van gedachten zult veranderen, zei juffrouw Stadsmuis vrolijk. Kijk eerst maar eens wat voor lekkere dingen hier allemaal zijn. Juffrouw Veldmuis keek omhoog en zag een tafel vol heerlijk eten. O, oh, zoveel lekkers heb ik nog nooit bij elkaar gezien, zei ze. Ga maar gauw zitten, dan zal ik je eens wat heel lekkers laten proeven, zei juffrouw Stadsmuis. Een paar minuten later zaten de twee muizendametjes gezellig aan een tafeltje onder de grote tafel. Ze wilden net een chocolaatje pakken toen de deur openvloog en er een heel grote kat binnenkwam. Juffrouw Stadsmuis en juffrouw Veldmuis renden zo hard ze konden het hol van juffrouw Stadsmuis in. Bijna had de kat hen te pakken. Dat hoort ook bij het opwinden de stadsleven, zei juffrouw Stadsmuis lachend. Juffrouw Veldmuis werd heel bang. Nou, ik vind het helemaal niet leuk, zei ze. Mijn leven is misschien saai, maar op het land ben je veilig. Zodra de kat weg is, ga ik naar huis en ik kom nooit meer in de stad.